In de studio van Omroep Tilburg bij Streekgebonden... was Joop Verhagen, een markante Tilburger. Elke dag maak ik een blik over en dan gooi ik eroverheen. Waar haal jij die inspiratie vandaan? Wat... Oh, ja, want dat, was een, het was, dat was leuk, dat was een artikeltje van 30, 40 jaar geleden. Vroegen ze dat ook. Ik zeg, ik heb, ik heb noodconstipatie. ik heb altijd diarree. Erik is elke dag in de weer om Tilburg op de hoogte te houden.